Op de eerste dag heeft de actie Serious Request van 3FM ruim 900.000 euro opgeleverd. Vorig jaar stond de teller na een dag op bijna 300.000 euro. Het komt vooral doordat veel mensen eerder in actie zijn gekomen, staat op de website van de actie. Gisteren werden de dj's Giel Beelen, Gerard Ektom en Michiel Veenstra in het Glazen Huis in Enschede opgesloten. Ze zamelen de komende dagen geld in voor de bestrijding van babysterfte.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 De drie dagen oude baby die dinsdagavond uit een ziekenhuis in Nancy werd ontvoerd is terecht. De Franse politie heeft een vrouw van 17 aangehouden die ervan wordt verdacht het jongetje te hebben meegenomen van de kraamafdeling. Op camerabeelden van het ziekenhuis was te zien dat de vrouw zich voordeed als verpleegkundige en het kind in een draagzak meenam. Een andere moeder zag dat en sloeg alarm. De vrouw en het kindje werden gevonden in een voorstad van Nancy op aanwijzingen van getuigen.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 Heracles, Peck Zwolle en Vitesse hebben zich geplaatst... voor de kwartfinales van de KNVB-beker. In Breda heeft Heracles gewonnen van NAC, het werd 1-3. De IJsselderby in Deventer werd gewonnen door Peck Zwolle... dat Go Ahead Eagles na verlenging versloeg met 2-3. Na 90 minuten was het nog 1-1. En Vitesse won met 10-1 van amateurclub ADO-20.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag Vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden, binnen zit Clary Polak. Barack Obama heeft zijn vicepresident Joe Biden belast met de strijd tegen wapengeweld en wapenbezit in de Verenigde Staten. Cynische commentaren zijn hun deel. Ik zou zeggen, blijven proberen mannen, niet geschoten, is altijd mis. Goedenavond, welkom bij het Oog van Woensdag. Er was dus een Amerikaanse president die het wapenbezit in zijn rijk wilde terugdringen. Kijken hoe correspondent Michiel Vos, Vos en universitair docent Michel van der Hoek denken dat dat afloopt. In datzelfde land was er eens een filmmaker die een film maakte over de jacht op Osama Bin Laden. De ontknoping kennen we, maar zoals veel sprookjes heeft ook dit verhaal een boodschap. Namelijk dat martelen een effectief middel kan zijn om die afloop te bespoedigen. Er was eens een staatssecretaris wiens politieke leven lang nog gelukkig was... vanwege zijn omstreden declaratiegedrag. En een collega van wie gedacht wordt dat hij sprookjes vertelt over vriendjespolitiek. Morgen debatteert de Kamer over de twee zaken. En er waren eens twee gebroeders die sprookjes schreven. Echte sprookjes, die tot het beste in hun soort behoorden. Morgen is het 200 jaar geleden dat de sprookjes van Grim verschenen. De muziek van vanavond wordt verzorgd door Marieke Jager. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 19 december. We wisten het eigenlijk al, maar nu heeft ook het Centraal Planbureau berekend... dat het niet goed gaat met de economie. Nou ja, niet goed... Eerder slecht. Slechter dan inderdaad verwacht door het slechte derde kwartaal van 2012. De omgeving zeg maar, die is ook verslechterd. Die slechtere economie, slechtere consumptie. Dat hele slechte derde kwartaal van 2012. Volgens de economen van het CPB krimpt de economie volgend jaar met een half procent. Minister Kamp van Economische Zaken schrikt daar niet echt van. Schrikken is een te groot woord. Maar erg rooskleurig is de situatie natuurlijk niet, moet ook Kamp erkennen. Toch bekijkt hij de cijfers nuchter. We hebben een lichte krimp in Europa, een hele lichte krimp. En we hebben een iets sterke krimp in uh, Nederland en dat zijn de feiten. Om de economische malaise te lijf te gaan is het veelgeroemde poldermodel weer afgestoft. Het was meer dan een jaar geleden dat de vakbonden, werkgevers en kabinet met elkaar spraken over de toekomst van het land. Grote besluiten zijn nog niet genomen, zegt de FNV-voorzitter Heerts. Maar dat hoeft van hem ook niet. Ik denk dat dat het grote verschil is ten opzichte van jaren geleden. Geen groot en meeslepend werk. Het is niet in één dag. Vertrouwen komt te voet. En we weten allemaal dat als het fout gaat, dat het te paard weggaat. Wel heeft het kabinet tijdens het polderoverleg een klein beetje de portemonnee getrokken. Er is 100 miljoen euro toegezegd om... Jeugdwerkloosheid effectiever te bestrijden en te zorgen dat ouderen betere kans maken op de arbeidsmarkt. Overmorgen breekt het einde der tijden aan. Maar voor het zover is wordt er bijna overal weer teruggeblikt op het afgelopen jaar. Zo, zo, zo nomineert het Amerikaanse weekblad Time iedere december een man van het jaar. Dit jaar gaat het prijs naar... President Obama. De president van de Verenigde Staten dus... De hoofdredacteur van Time noemt Obama de architect van het nieuwe Amerika. We vonden dat hij een decisieve dit jaar had... en really zich re echt weergesteld heeft als een symbool en an architect... van een nieuwe, veranderde Amerika. Die architect heeft gezegd dat hij in januari met concrete maatregelen komt... om de verkoop van wapens aan banden te leggen. En zorg moet toegankelijker worden gemaakt. We moeten werken op de accesses naar mental health care. Alstens zo makkelijk als accesses naar een gun. Obama sprak over de wapenwet naar aanleiding van de schietpartij op een school in Newtown vorige week. De leerlingen mogen nog tot na nieuwjaarsdag thuis blijven om het trauma te verwerken. Ook leerlingen op een middelbare school in Eindhoven hoefden vandaag niet naar school, maar om een heel andere reden. Ze kregen een dagje vrij omdat de docentenkamer s'nachts was afgebrand. Een lekker begin van de dag dus voor de immer pragmatische pubers. Nou, ik uh, was om zes uur staan om een huiswerk te maken en toen kwam een, uh, een vriend ineens langs en hij zei dat het gewoon een gek stond. Tja, dat was uh, hartstikke mooi. <laughs> dat was nieuws vandaag op radio en tv. En het nieuws in de krant van morgen werd voor u samengevat door Juri Stounitski. Tsjechië fraudeert op grote schaal met Europese subsidies. Dat blijkt uit geheime documenten van de Europese Rekenkamer en de Europese Commissie die trouw in handen heeft. Vanwege de fraude heeft de commissie de fondsen voor Tsjechië met 450 miljoen euro gekort. Maar de omvang van de onregelmatigheden blijkt veel groter. De geheime rapporten van commissie en rekenkamer laten zien hoe de fraude werkt. Er zijn prijsafspraken gemaakt. Projecten zijn niet beoordeeld op hun economische relevantie. Budgetten zijn grof overschreden. Specificaties van openbare aanbestedingen zijn zo opgesteld dat slechts één bedrijf eraan kon voldoen. Een Amerikaans hedgefonds heeft in amper een maand tijd bijna 400 miljoen euro verdiend aan Griekenland. De Volkskrant schrijft dat het fonds heeft gespeculeerd op een koersherstel van Griekse obligaties. En dat gebeurde de afgelopen dagen. Mogelijk verdient het hedgefonds nog meer aan de Grieken, want het heeft nog veel meer in dat land geïnvesteerd. Het is een van de succesvolste hedgefondstransacties sinds 1992. Toen verdiende George Soros 1 miljard dollar door te speculeren op het Britse pond. Werknemers van Albert Heijn tonen morgen in video's aan... hoe ze worden opgejaagd in distributiecentra. Dat staat in het AD. Volgens de krant wil vakbond FNV Bondgenoten laten zien... wat er schuilgaat gaat achter de vrolijke kerstsfeer bij de Albert Heijn. Albert Heijn heeft volgens de FNV geen oog voor de distributiemedewerkers. De werkdruk is de afgelopen jaren verdubbeld... en het ziekteverzuim is hoger dan in het bedrijfsleven. Albert Heijn was vroeger een familie. Nu zijn we een soort ophaalrobot, zeggen distributiecentra. Regeringen hebben hun beste tijd wel gehad. De toekomst is aan het bestuur van de steden. Dat is geen idealistisch betoog, maar de praktijk. Dat zegt de invloedrijke Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber tegen de Volkskrant. Neem New York. Die stad heeft het roken en het overgewicht van kinderen beter aangepakt dan de staat. Niet voor niets zegt burgemeester Bloomberg dat hij niet te vaak naar Washington luistert. De politicoloog vindt het overigens maar stom... dat we in Nederland nog niet rechtstreeks een burgemeester kunnen kiezen. Jongerenwerkers en politieagenten werken langs elkaar heen... met de aanpak van probleemjeugd. Hierdoor gaat er veel mis in het beleid om tieners op het rechte pad te krijgen. Het staat in een onderzoek waar Spits over schrijft. De politie weet nauwelijks wat er speelt... doordat jongerenwerkers vaak uit angst zwijgen. Agenten richten zich te veel op de jongeren die al de fout zijn ingegaan. En dat kan niet worden voorkomen dat er nieuwe probleemgevallen bijkomen. Nederland krijgt geen kunstmatige berg van twee kilometer hoog. De initiatiefnemer noemt zijn plan in het AD onuitvoerbaar. Het is volgens hem niet te betalen en je krijgt het materiaal niet bij elkaar om hem te bouwen, zegt hij. Want een berg van twee kilometer, kilometer heeft een omvang nodig van 14 kilometer. De hoeveelheid stenen, zand, plastic, staal, beton of glas die daarvoor nodig is, is onbetaalbaar. Volgens Schattingen zou het duizenden miljarden euro's gaan kosten. En de Telegraaf zocht doemdenkers op... die vrezen dat morgen de wereld vergaat. Een verslaggeefster ging naar Kootwijkerbroek. Daar heeft een familie een zeewaardige reddingssloep klaarstaan. Er kunnen meer dan 50 mensen in. Er is warme kleding aan boord en blikken rijst en bonen... en voor het geval er, geen, gloed, voor het geval er geen vloedgolf komt, maar een aardbeving... dan staat er op het erf een robuuste terreinwagen klaar. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Vanavond zijn de achtste finales van het bekervoetbal. En uh, hier in Veen en Feyenoord was na 90 minuten nog 2-2. En dus is er verlengen. En dus uh, kijkt Ronald van der Geer daarnaar. Ronald. Het is nog altijd 2-2. We gaan richting de 120 minuten, oftewel de verlenging zit er zo goed als op. Kans voor Finn Bogason namens Heer de Veen. Een grote gepakt door Mulder. Kans voor Vormer namens Feyenoord. Naastgeschoten en om de vallen de spelers om omdat ze kramp hebben. Ook op dit moment van La Parra net een enorme sprint achter de rug. Moet echt eventjes behandeld worden, maar ook... Zijn actie leverde bijna een kans op voor Heer De ridder was net te laat. Van Basten was woest op zijn uh, aanvaller. Maar goed, het uh, zet allemaal weinig zo aan de dijk. We gaan uh, richting de penalties hier uh, in het abelensra En dan horen wij jou ongetwijfeld weer terug. Dat was Ronald van der Geer. Inmiddels zit hier uh, singer-songwriter Marieke Jager. Um, zij gaat straks een kerstnummer spelen. Um, hou jij van kerstmuziek? Nou, eigenlijk, eigenlijk niet zo. Dus het, het was ook best wel moeilijk om, om een liedje uit te zoeken. Maar dit, dit is er wel een die ik wel uh, echt wel heel tof vind. En wat is uh, dat dan voor nummer? Dit heet Frosty the Snowman. Is dat niet een heel oud nummer? Ja, ik geloof het wel. Je hebt er een heel schattig uh, zwart-wit tekenfilmpje bij. Ja. Over die sneeuwpomp. En wat vind je zo leuk aan dat nummer? Ja, het, heeft gewoon iets heel, het is een heel traditioneel liedje of zo. En er wordt, tegenwoordig blijven maar kerstliedjes gemaakt worden natuurlijk. En dat, daar val ik dan niet zo voor. Maar dit is dan weer oud en schattig. En ja. Het gaat gewoon over een sneeuwpop. Weet je? Dat, zo simpel kan dat zijn. Dat je niet zo uh, valt voor nieuwe kerstliedjes... dan ga ik je bij het tweede kerstliedje aan helpen herinneren. Okay. <laughs> <laughs> en wel, dat heb je namelijk zelf geschreven. Maar eerst ga je zingen Frosty the Snowman. Ja. Frosty.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 ik vind het een schatgeliet. Dankjewel. Frosty the Snowman, gezongen door Marieke Jager. President Obama sprak vanavond opnieuw over het wapenbezit in Amerika. Hij acht de tijd rijp om maatregelen te treffen. Over deze laatste vijf dagen is de discussie as over wat we kunnen doen, niet alleen om shootings in de future... maar om de epidemie van gun violence die dit land country elke dag. En het is encouraging dat mensen van uh, alle verschillende... Different... Backgrounds en beliefs en politische persuasions have been willing to challenge some old assumptions and change longstanding positions. Ja, de schietpartij op de basisschool in Newtown heeft ervoor gezorgd dat mensen bereid zijn om hun stellingen, hun loopgraven te verlaten, ongeacht hun politieke kleur zegt hij zo ongeveer. Correspondent Michiel Vos in San Francisco... en Michel van der Hoek, universitair docent... Duits Duitse Nederland in Minnesota... tijdens de verkiezingen onze Republikeinen Watcher. Uh, goedenavond allebei. Goedenavond. goedenavond. Michiel, uh, uh, wat heeft Obama eigenlijk precies aangekondigd? Wat gaat hij concreet doen? Concreet gaat hij doen dat hij, uh, hij schuift naar voren zijn vicepresident Joe Biden. Die gaat met een aantal ministeries en agencies kijken wat er kan worden gedaan aan concrete wetgeving om guns, geweren, pistolen, laat maar weten, uh, in te perken. Niet zozeer onmogelijk te maken, dat weten we allemaal, dat kan niet en dat wil ook niemand, dat staat in de grondwet, et cetera, dat weten we allemaal. Maar wel om een, zeg maar, een... He, uh, Iets te doen aan zeg maar zijn. Uh, ja, hij geeft eens in het jaar nu ongeveer een speech na een massaslachting. En dit jaar was het er een nadat 20 zesjarigen en zevenjarigen waren gedood. En dat hakt erin, om het maar eens even cru te zeggen. Ik bedoel, het feit dat het gemiddelde slachtoffer een zesjarig blank meisje was, wonend in een stadje ergens buiten New York, waar heel Amerika woont, daar konden we ons mee identificeren. Met ons, dat is niet alleen het Amerikaans publiek, maar ook de gemiddelde reporter, de gemiddelde CNN reporter of ABC reporter. Die hebben allemaal dat soort kinderen. En daarom is het nieuws over dit evenement, niet alleen daardoor, maar ook door het door, door, door drama erachter zo enorm geweest. En nu moet de politiek ja, en vrijdag zat je na de schietpartij in de uitzending en toen zei je dat je niet verwacht dat er echt een discussie zou komen over het bijna onbeperkte wapenbezit in Amerika. Um, ben je dan toch een beetje verrast door de ontwikkelingen? Ik zat misschien een klein beetje fout. Ik was wat naïef eerder en dacht vaak, oh, nu gaat het gebeuren. Ik weet inmiddels, uh, hè, je bent als Europeaan hier wonend in Amerika... kom je er vaak voor te staan dat er een paar dingen zijn die moeilijk te begrijpen zijn. Eén daarvan is het wapenbezit. Ik dacht, dat is onaantastbaar. Dat is het niet helemaal. Het gaat ook niet worden aangetast. Het blijft gewoon in het Second Amendment. Hè. Het is een well-regulated militia. Dat biedt allerlei mogelijkheden. Maar het is geen absoluut recht. En ik denk met die nuance dat Obama gaat zitten slijpen met het congres als hij dat kan. Of zelf via he, een presidentieel decreet gaat zitten slijpen en het wapenbezet gaat inperken. Wat moeten we doen met he, de uh, AR-15 Bushmaster.223. dat wapen wat gebruikt is. Wat moeten we daarmee? Dat is een semi-automatisch wapen. Moet ja. dat werkelijk gebruikt worden voor home defense? Nee, zeggen veel mensen. Nee, zeggen veel ouders. Nee, zeggen veel mensen. En vandaar dus ook weer hè, het belang van, laten we het niet onderschatten, van het, de aanraakbaarheid van het slachtoffertje in Newtown. Ja. Dat was natuurlijk ja. een blank, klein meisje met blauwe ogen. Ja, dat biedt een, om het maar even heel flauw en cru te zeggen, dat biedt een uitstekende mogelijkheid voor de politiek om hier nu op in te spelen. Beter dan Colorado en eerdere incidenten. Duidelijk. Michel van der Hoek, uh, wabene is dus een politiek en bijzonder gevoelig onderwerp in Amerika. U waarschuwde zaterdag al voordat president Obama, uh, laten we zeggen, omzichtig te werk uh, zou moeten gaan. Hoe vindt u dat, u dat hij het doet tot nu toe? Uh, voorlopig uh, heb ik gemengde gevoelens. Uh, ik ben voorzichtig positief dat hij uh, in ieder geval is een toespraak van vanmorgen uh, een tamelijk evenwichtige toon probeerde aan te slaan. Uh, ik blijf toch een beetje bezorgd over het feit... dat het nu weer alleen over het inperken van wapenbezit gaat. Natuurlijk, dat moet je erin opnemen. Maar ik hoor toch veel te weinig over... Uh, uh, wat doen we met psychische zorg? Uh, waarom bestaat er geen lijst bijvoorbeeld... waar mensen op staan die, uh, die vanwege hun psychische gesteldheid... niet een wapen zouden moeten kunnen kopen? Uh, dus er zijn nog een, andere, een aantal andere zaken... die ook in het gesprek zouden moeten worden opgenomen... Ja. Hoor ik nog niet. Ik vind het ook nog een beetje te vroeg om nu al met dit te komen. Er zitten nog zo rauwe in de emoties. Uh, ik vind het een beetje vroeg om daar uh, aan nu al mee te beginnen. Ja, u zegt we zitten nog zo rauw in de emoties. Dat is misschien juist uh, het ijzersmeden als het heet is in dit geval in Amerika. Uh, ik vind regeringen op mijn emoties vind ik nooit een goed idee. Mm. Dus uh, ik snap het wel. Het is niet dat ik het niet begrijp. En ik snap ook dat er wel gedaan moet worden. Maar uh, laten we niet allerlei details nu gaan vastleggen... terwijl we allemaal nog met ons hart bezig zijn in plaats van met ons hoofd. Ja, maar worden er al details vastgelegd? Want uh, die, die indruk, ik heb de indruk dat hij het nog allemaal gaat onderzoeken, uh, Michiel dat klopt. Het zijn ook niet alleen de details en dit is ook niet zo heel rauw, omdat het een herhaling betreft van eerdere incidenten. Als dit het eerste keer was, dan zou je inderdaad zeggen, luister, we zitten nog aan het rouwen. we zijn, god beter het nog, de mensen aan het begraven, kunnen we nog even wachten met congressionele actie. Maar dit is natuurlijk dit verhaal, en dat zegt Obama ook, dat zei hij afgelopen zondag ook, dit verhaal hebben we pijnlijk vaak gehoord de afgelopen dagen. Ik sta hier nu voor de vierde keer in mijn vier jaar durend presidentschap zo'n dergelijke speech af te leveren in een high school ergens met huilende ouders. Hmm. Dat kan toch niet zo zijn. Hij gaf zelf eerlijk toe dat hoor je nooit van een president die toch altijd een beetje de cheerleader in chief heeft van Amerika faalt. En we fa we ik ben ook Amerikaan, dus we falen als het aankomt op het beschermen van Jeetje, zesjarigen in een school. Ik bedoel, en daar gaat het om. Het ja. gaat niet om het uitbannen van guns, daar heeft niemand het over. Maar goed, hij wil dus bijvoorbeeld strengere wapens... voor het bezit van, uh, uh, wat zeggen we, aanvalswapens, aanvalsgeweren, semi-automatische semi uh, zaken... voor magazijnen waar veel uh, kogels uh, in kunnen, uh, Michel van der Hoek. Um, um, zou dat eigenlijk zoden aan de dijk uh, zetten? Want ik begrijp dat eigenlijk de discussie in Amerika daar ook vaak over gaat... Ja, het klinkt allemaal heel goed. Maar het, de term aanvalswapens is een hele vervelende vertaling van. Het, het, het, het klopt niet helemaal. En ja, goed, misschien je hebt een verkeerde uh, vertaling nou, niet helemaal, gebruikt, je, bent niet, je bent niet de enige. En daar hoor je dat, dat, dat gesprek. Hoor je, of dat die term hoor je wel vaker in de gesprekken. Wat en zijn het, het dan? Het roept, het roept een beeld op van dat we dat alleen maar over mitrailleurs hebben. waar het leger mee rondloopt. Sommige handwapens gelden uh, ook soms als semi-automatisch. Dus uh, ja. het is een heel rekbaar begrip. waar je heel erg mee moet oppassen. En waar het natuurlijk over gaat is. ze willen een, een soort herinvoering van de, het verbod op semi-automatische wapens... die van 1994 tien jaar van kracht is geweest. En die is verlopen, dat is nu weer weg. En de vraag is, hebben we daar wat aan? Studies zijn er nog wel over verdeeld als we het kijken van het effect van dat verbod op, op schietwapenincidenten... en, en gewelddadige uh, misdaden. Uh, men is er niet over, niet over eens of, of, dat, of dat verbod ook echt invloed heeft gehad... Mm. als je bedenkt dat dat soort wapens bij slecht tussen de 2 en 8 procent... van dat soort mit, uh, misdaden wordt gebruikt. Er zijn dus veel andere factoren en veel andere wapens die, die een rol spelen. Dus uh, alleen deze insteek, dan heb je maar een klein deeltje van het probleem mee te pakken. Dat is een beetje het probleem. Ja. Ja, ik begrijp wel dat er, uh, Michiel, een, een, een pol is geweest... Een, uh, waarin inmiddels een meerderheid zich verklaard heeft... te zijn uh, voor een zeker, een bepaalde manier van wapenverbod. Hoe dat dan ook verder eruit zou moeten zien. Is dat een omslag? Ja, dat is een langzame omslag, die er langzaam aan is gekomen. Vaak draaien draai die opiniepeilingen dan langzamerhand weer terug... naar een soort 50-50 evenwicht, maar dit keer mm. blijft het een beetje daar zitten. Laten we even heel duidelijk zijn, assault weapons, daar hebben we het hier over... zijn aanvalswapens. Ik, ik weet niet hoeveel je vandalen je erbij moet halen, maar dat is een aanvalswapen. Dat is ook, zo wordt het ook vaak gebruikt in dit soort incidenten. En natuurlijk zijn er heel veel eerlijke Amerikanen, taxpaying Americans... die dat soort wapens niet zo gebruiken. Ja, tampie, het zal moeten worden aangepakt. Het is niet een absoluut recht, dat is het enige. Wat Obama wil zeggen, denk ik. En dat, daar moet hij aan werken. En we denken dan aan background checks. Ik weet niet eens hoe je dat in het Nederlands moet vertalen. Maar het, het, het, het checken van iemands achtergrond. Dat gebeurt vaak al. Maar niet bijvoorbeeld in als je op een soort uh, kermisachtige uh, locatie uh, wapens koopt, op een zogenaamde gunshow. Dan zijn er vaak dit soort, gun, uh, dit soort background checks niet aanwezig. Dat is een enorm gat in de wet. Dat moet worden gedicht, zeggen veel mensen. En inderdaad, er komen lijsten met wapens die. Tussen quotes verboden worden. Ja, dat, dat, dat is een risico. Helpt het? Nee, 100% zekerheid is niet te geven. Maar hij moet iets doen. Hij kan niet zeggen. Jongens, ik zie jullie over een jaar weer ergens in Amerika. bij een nieuwe high school met 25 doden. en dan zijn het twee jaren. Ah ja, dat kan niet. Aan de andere kant, je kan er toch ook bijna niet tegen zijn, meneer Van der Hoek? Nee, ik ben ook helemaal niet tegen beperkingen van, uh, van bepaalde soorten wapens... of uh, van bepaalde soort magazijnen waar veel kogels zitten. Daar ben ik helemaal niet tegen. Ik denk dat het heel gezond is om die discussie te hebben. Ik ben alleen een beetje bang voor dat we de, het, het gesprek tot dat deel beperken. Alleen maar, hup, dan halen we die wapens eruit... of we maken het moeilijker om dit te kopen. Uh, dat zal wel, zal wel goed zijn in bepaalde opzichten. Maar het is een te beperkte discussie. Okay. Daar ben ik een beetje bang voor. Dus de discussie zou verbreed moeten worden. Dat inderdaad achtergrondchecks en uh, psychische uh, onderwerpen... ...onderzoeken en is dat soort dingen. Hulp. Heel goed. Ja. Heeft die en, ja. En, ja. en ook verbreden naar wat doen we aan het beschermen van zulke, zulke locaties. En die school in Connecticut, zoals bijna alle scholen... zijn een zogenaamde wapenvrije zone. Niemand mag daar het terrein op met een wapen. Of nee. je dan een vergunning hebt of niet. Je bent een de wet als je het parkeerterrein oprijdt met een wapen in je auto. Nou, dat is leuk, want dat betekent dat de hele school dus een schietschijf is... voor criminelen die aan dat soort regelen. Dus u wilt bewapende guards eigenlijk? Ik denk helemaal niet leuk En de gemiddelde zo... Amerikaan ziet ook het hoofd van de school niet met de onder haar, onder haar bureau nee. zitten. En dat, dat zijn nee, dus dat, opmerkingen dat, dat die niet, komen uit nee. de koker van mensen die zeggen... Uh, people don't kill uh, people, guns kill people. Ja, dat, dat, dat, dat, daar is Amerika, denk ik, in meerderheid, nipt de meerderheid wellicht... maar net aan voorbij aan dat argument. Nou, oh. dat geloof ik niet. Nee. Nou, in elk geval, die discussie tussen u beiden... Die, uh, die gaat natuurlijk ook gewoon door in Amerika. En dat is al misschien wel een de winst van, uh, van dit alles. Dus ik dank jullie in elk geval allebei hartelijk. Uh, uh, Michiel, jij moet nog even blijven uh, hangen, want uh, met, jou ga ik, ja, met jou ga ik nog een ander onderwerp bespreken. Vanavond gaat in de uh, Verenigde Staten namelijk de film Zero Dark Thirty in première, over de jacht op uh, Osama Bin Laden. Die film is controversieel, vanwege de 15 minuten durende martelscène waarmee hij begint. Dit is de trailer. Can I be honest with you? I am bad news. Ik ben je vriend. Ik ga Ja, ik ben slecht nieuws. Ik ben niet je vriend. Ik ga je breken, uh, Michiel. Je hebt die film gezien. Uh, we weten uiteraard hoe die afloopt, dus je kunt misschien in het kort vertellen wat er gebeurt in die film. Ja, ik ben natuurlijk een Europees doetje voor de Amerikaanse markt. Maar ik, inderdaad, dat is moeilijk om te zien. Die 15 minuut durende scène. Die zit in het begin van de film. Je kijkt dan min of meer deel, gedeeltelijk door de ogen van de vrouwelijke hoofdpersoon. Een CIA-agent die zeg maar, gebeten is op het pakken van Osama Bin Laden. En dat ook kosten wat kost voor elkaar wil brengen. En die met de theorie zeg maar, komt. Luister, we moeten de couriers van Osama Bin Laden in de gaten houden. Nou, Dat gebeurt dan natuurlijk. En dat leidt tot uiteindelijk een succes. Deze film he, zegt op zich niks nieuws. Alleen het nieuwe is inderdaad. De vraag is natuurlijk een beetje, leidt de martelscène in het begin... of hoe je dat ook moet noemen, enhanced interrogation? Dank u wel, Dick Cheney. Moeten we dat waterboarden nu koppelen aan het succes, aan het eind van de film? We hebben ja. immers Osama Laden gepakt. Zit daar zeg maar, de conditie sine qua non tussen? En dat is de vraag in Amerika. Want we waren onder Obama een beetje klaar met de war on terror. We waren ook klaar met uh, het, het zo ondervragen... dusdanig hard ondervragen van, van zogenaamde terrorists. Hè, iets waar George Bush nooit over ophield... Die pagina leek om, zijn, om te zijn geslagen. Maar nu komt er dan die film met dat resultaat. We hebben dan toch de grootste ja. he, uh, FBI number 1. Osama Bin Laden door het rechteroog kunnen schieten. Dat maar, gebeurde door ja. ordeborden. Maar goed, ja, is, het, is het werkelijk waar dat er wordt gesuggereerd... dat zonder marteling de verblijfplaats van Middelladen niet bekend zou zijn geworden? Nou, ik wil het niet weggeven, maar het is op zijn minst ambigu... en dat is ook het interessante van de film. Er wordt gespeeld met die vragen En het waterboarden, en dat wisten we niet... dat wordenborden wordt zo duidelijk in beeld gebracht... en zo prominent aan het begin. Het is zo'n onderdeel van de film dat je er niet omheen kunt... als je die film ziet, om je dat jezelf af te vragen. Misschien zit er toch iets in, dat waterboarden. Hè? Als je ja. de ticking bomb hebt, als je die man ondervraagt... dan moet je hem kosten wat kost een antwoord op die vraag laten geven. Daarvoor moet je natuurlijk wel ook weten hoe dicht de film bij de werkelijkheid blijft. Wat zeggen de makers daarover? De makers, uh, met name de scenario-schrijver Mark Bol, die al eerder met Catherine Bigelow, de, de, de regisseur, heeft samengewerkt. Ook een vrouw, dat is ook wel interessant. En natuurlijk twee vrouwen, zowel in de hoofdrol als in de directorstoel. Waarom is dat interessant? Ja, die zeggen, oh, nou, dat is interessant, omdat dit vaak een onderwerp is. Hè. Dat heeft te maken met uh, een hard onderwerp, zeg maar, oorlog. Vrouwen martelen dat zijn niet. Vaak, nou, dat wil ik niet zeggen. Deze vrouw mag het hmm. niet, maar het is wel vaak. Een, het, het wordt in Hollywood vaak bemand, letterlijk, door mannen. En hier hmm. is toch een vrouw weer de hoofdpersoon. En dat is mooi om het door haar ogen te zien. Hmm. Of ben ik nou te seksistisch? Nee, toch? Nou, ik, ik weet niet. Ik vroeg gewoon af. Het was een bijzin. Ja, nee, nee, nee, dat, uh, dat is ook ongemerkt. <laughs> uh, hoe, de, hoe, de, hoe dicht de film bij de werkelijkheid zit? Nou, ze hebben de hoofdpersonen en bestaande CIA-agenten uitgebreid geïnterviewd. Ze hebben medewerking gekregen, ze, de scenario-schrijver en de regisseur. Medewerking gekregen van het Pentagon, het ministerie van Defensie en ook het Witte Huis. Men probeerde zo dicht mogelijk op de werkelijkheid te zitten. Op het in, intramurale gevecht binnen de CIA. Wat is nou de juiste aanpak? Hoe ver moeten we gaan in het opereren van black sites? Dat weten we, hè, waar, waar, waar we dus slechte rikken zeg maar, buiten de Amerikaanse grondwet en buiten het Amerikaanse grondgebied ondervragen. Dit gebeurde allemaal onder George Bush en Dick Cheney, maar natuurlijk dat heeft wel resultaat gehad onder Obama. Mm. En dat, is, dat heeft een hele prominente rol. En ze, zijn, ze verkopen zichzelf als een docudrama. Zo. En dat zie je ook. Je ziet dat het bijna lijkt op punten op een, op een documentaire... in plaats ja. van een speelfilm uit de Hollywood koker. Okay. Aan de telefoon hebben we ook Lars van Troost... van Amnesty International Nederland. Meneer van Troost, goedenavond. Goedenavond. Ja, in die film wordt dus blijkbaar, uh, althans uh, volgens degenen die hem gezien hebben, gesuggereerd dat martelen hier tot resultaat heeft geleid. Zullen we maar zeggen. Um, uh, acht u dat geloofwaardig? De, ik kan niet, niet, niet heel makkelijk beoordelen of het in dit individuele geval uh, geloofwaardig is. Natuurlijk is het zo dat allerlei uh, verhoormethoden uh, uh, soms tot goede en soms tot slechte informatie leiden. En wat we natuurlijk ook weten, en dat is uh, heel erg goed uh, gedocumenteerd... is dat er uh, situaties zijn geweest, uh, ook met de CIA Black sites, uh, waar mensen... Bledsides? Belangrijke informatie. Ja, dus de, de, de, de geheime gevangenissen van de CIA. Awesome. Hè? Ja. Uh, het het, het ja. hele systeem van renditions wat we jaren gehad hebben onder, uh, onder president Bush. Uh, waar mensen heel belangrijke informatie hebben gegeven... die tot uh, ongelooflijk groot ingrijpen heeft geleid... maar die achteraf gewoon vals was. Ja, ja dus, dus dat, dan gaat het over de effectiviteit van Martelen, zegt dat u eigenlijk. Dan gaat het over de effectiviteit van Martelen. Het bekendste geval daar is de heer uh, Alibi die verklaard heeft, die was opgepakt door de Amerikanen... die is toen door de Amerikanen even aan de Egyptische geheime dienst... voor ontvraging gegeven. Uh, en die heeft daar verklaard dat Irak uh, Al-Qaeda opleidde... in het gebruik van biologische en chemische wapens. Die hm. verklaring is vervolgens in de verklaring van Colin Powell... in februari 2003 voor de Veiligheidsraad ja. gekomen... Ja. waarna de Amerikanen ingrepen in Irak. Goed, dat, dat en is... toen ja. terug was in. Amerikaanse gevangenschap, heeft hij gewoon gezegd, dat was flauwekul. En dat is ja. achteraf ook gebleken het ja. informatie. Oké, okay, dat, is, dat is de effectiviteit, maar het raakt natuurlijk aan een veel bredere discussie. Mag je martelen om levens van onschuldige mensen te redden? Nou ja, de vraag is dus of het werkt. Kijk, je, je nee, kan maar, nog... nee, wacht even, die ja, hebben we nee, gehad, die vraag. Yes, nee, nee, nee, nee. nee. Ja. maar die doet het toe voor, voor, de, voor de moraliteit. Je kan niet effectiviteit en moraliteit op die manier uit elkaar leggen. Het, maar het probleem kan is dat je niet. Je weet het alleen het, niet. Het kan helpen, je weet het alleen niet. Maar je weet ook niet, als je het hebt toegepast, of je op dat moment nou terechte ja. informatie hebt gekregen. Goede informatie of foute informatie. Dat is het probleem. Ja, ja. Vindt u het wel goed? Dus je kan, kijk, je kan ja? achteraf wel zeggen: ja, dit was goed. Maar er zijn heel veel situaties waar je foute informatie hebt gekregen en daar dus ook naar handelt. Ja. Ja, ja, en, dan okay. maak je, en dan maak je ook fout. En dat kost ook weer levens. En de voltera kan op dat moment niet uitmaken of die informatie correct is of niet. Duidelijk. Um, um, maar dat er een discussie over komt nu in Amerika is misschien wel een goede zaak. Ja, die discussie die leidt af en toe uh, op natuurlijk door de, door de jaren heen... Uh, uh, soms naar aanleiding van uh, ernstige incidenten. En uh, natuurlijk ten aanzien. Uh, natuurlijk altijd in, in situaties waar je met terrorisme te maken hebt. Hè. We hebben het in, in de jaren 70, 80 in Engeland gezien. Uh, toen de toen die IRA actief was, natuurlijk. Uh, en films, ook toen hebben deze. we allerlei zaken gehad van mensen die we door foltering onterecht heel lang hebben vastgezeten. Guildford nee. 4, Macquarie Seven, Birmingham Six. Terwijl anderen dus die, die aanslagen wel gepleegd hadden, ja. nog weer andere aanslagen konden plegen. omdat zij gewoon niet uh, gezocht werden. Want men dacht de daders te pakken. Te Duidelijk. Hebben. Dus dan, ja. dan U in hebt dat punt context gemaakt. komt die discussie altijd uh, op. Zeker. Uh, Michiel, tot slot. Uh, uh, nog voordat de film in de bioscoop draait. Hij moet nog in probleem, wordt hij al gebombardeerd tot kans hebben bij de Oscars. Heeft dat te maken met ja. die discussie of is het gewoon een goede film? Nou, het is, het is beide. Het is gewoon een goede film. Het is een nagelbijter. En het is inderdaad de power of the media. Het is, discussie. het is altijd mooi als een film, net zoals over Lincoln. Nou, dat een enorme brede discussie in Amerika weer teweegbracht, Dat media dat gewoon kunnen. De power of the media, zeg ik maar een beetje naïef. Dat is toch wel weer interessant. Dat een film zo, zeg maar een beetje Hollywood en Washington, als ik het zo mag zeggen, mm. bij elkaar brengt. En een discussie kan teweeg brengen in de Amerikaanse huiskamer. Misschien wel de Nederlandse huiskamer. Zo is het. Ik dank u, beiden. Jou, Michiel Vos En u, Lars van Troost van Amnesty International. We gaan even snel naar Roland van der Geer. Want pelties waren ons in het vooruitzicht gesteld. Bij, de beker, bij het bekerduel tussen Heerenveen en Feyenoord. Ja, en we hebben tien rondes gehad. Uh, en toen pas viel de beslissing normaal na vijf. Maar we moesten dus nog even door. We zijn om kwart van negen begonnen met de wedstrijd. Vijf over half twaalf is die ten einde. In de tiende beurt kwam Octiba aan de, aan, aan de beurt. Hij miste, Mulder pakte de bal en Del Janmaat, rechtsachter van Feyenoord nam de tiende penalty en schoot die wel binnen. Feyenoord wint de penalty serie na 2-2 na 90 minuten en 120 minuten met 7-6. Feyenoord door naar de kwartfinale. Goed, dan hebben we hier weer Marieke Jager zitten. Ja. Met haar gitaar, die mij net vertelde toen ze het eerste oude nummer zong... Frosty the Snowman, zei ze... Ja, maar wel die nieuwe nummers die moet je eigenlijk niet hebben. Wat blijkt? Je hebt een eigen kerstliedje geschreven. Ja, maar dat, dat, is, dat is niet, ja, het klopt niet helemaal. Want um, het, ik heb het nooit geschreven als kerstliedje. Oh. Maar we hebben het nu wel als single uitgebracht... omdat het wel een beetje past in deze tijd, denk ik. En, uh, maar het kwam vooral omdat ik, uh, ik... Ik was uitgenodigd om bij goede tijden Slechte Tijden uh, uh, in de kerstaflevering een liedje te spelen. En dat werd heel snel al dit liedje omdat het gewoon zo mooi aansloot bij het gevoel. Oh, wat goed. <laughs> en vandaar dat... Uh, nou ja. ja, ja, vandaar. Nee, maar even nog dat gevoel. Uh, uh, heb jij veel, uh, vier jij kerst echt? Of wil je juist spelen met kerst? Nee, ik... ik beide eigenlijk niet. Liever niet spelen, maar ik, ik vind het altijd gewoon heel fijn om een familie te zien. Dus dat vind ik sowieso leuk. Maar... Uh, Kerst echt vieren ook niet echt. Weet je, wel, het is wel gewoon samenkomen en uh, lekker bij elkaar zijn. Dat is ja, echt het enige. Beetje eten, maar beetje ik heb drinken. Be beetje eten, beetje drinken. Maar ik heb, ik heb niet heel erg veel met kerstbomen en zo. En nee. Goed. Nou, voordat je nu de hele kerst uh, om, om, om zeep gaat helpen. <lacht> sorry, sorry. Uh, uh, hoe heet het, uh, het, het, het liedje wat nu een kerstliedje is geworden? Dus begrijp ik. Hoe heet dat? Dit heet Keep Me Warm. Ga je gang. <tie>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 reddish sky paint my dream mind the midnight eye she can be misleading oh sometimes I'm turning my back on you I'm misguided easily what can I What can I do and who are we until the night is done? What can I what can I do? Baby you keep me warm. Worm van Marieke Jager net uitgebracht en ik zou zeggen een liedje voor alle gelegenheden. Dankjewel. <lacht> We gaan naar Den Haag, naar de Tweede Kamer. Die heeft morgen de laatste vergaderdag voor het kerstreces drie weken vakantie en er staan een paar spannende punten op de agenda. De kwestie Verdaas bijvoorbeeld, de staatssecretaris die weg moest vanwege omstreden declaratiegedrag als gedeputeerde in Gelderland en de kwestie Wekers, de staatssecretaris die nog niet weg moet, maar die wel een probleem heeft omdat hij beschuldigd wordt van mogelijke belangenverstrengeling. Um, verslaggever Wilco Boom is in Den Haag. Um, dat klinkt als een lekkere laatste dag, Wilco. Nou, voor politieke verslaggevers zeker, Clary. Maar voor sommige politici iets minder. En, en je noemde er alleen: en dat is uh, Frans Wekers, de staatssecretaris van Financiën. Ja, het punt is natuurlijk ook, het is morgen die laatste dag... en iedereen is hartstikke moe hier in Den Haag. Het is een idioot half jaar geweest. Er is een verkiezingscampagne geweest, een kabinetsformatie... En dan zit zo vlak voor de vakantie de ongeluk in een klein hoekje. Het is ook om die reden dat het debat over Wekers is vervroegd naar de middag. Het zou eerst het allerlaatste debat van de dag zijn, laat op de avond. Nou, dat vond de VVD, de Partij van Wekers, niet zo'n fijn voorstel... van Kamervoorzitter en partijgenote Anouska van, Bra van uh, Miltenburg. Want uh, ja, het wordt dus nachtwerk, dan kan er hier en daar ook een glaasje gedronken zijn. Niets menselijks is uh, politici vreemd, uh, moet je je voorstellen. En dan is dus de kans op ongelukken groter. En uh, nou ja, debat is dus om die reden morgenmiddag. Oké, okay, nou even naar de zaken zelf. Eerst Verdaas van de PvdA, die is al weg. Uh, um, dus waarom moet daar nog een keer over gesproken worden in de Kamer? Ja, de, de vraag is of premier Rutte niet al veel eerder had kunnen en moeten weten... van die verhalen over dat gesjoemel met die declaraties. En of Rutte dus als formateur van het kabinet... wel zorgvuldig genoeg te werk is gestaan, gegaan... Bij de, bij de samenstelling van zijn ministers- en staatssecretarissenploeg. Hoe zat het met zijn beoordelingsvermogen? Daar gaat het eigenlijk over. Hm. Nou, nou, er is al een keer over gedebatteerd toen Vardaas is... Afgetreden. In dat debat zei Rutte dat hij eh, niet beoordeeld kan worden op wat hij niet wist. Ja, en de oppositie die betwijfelt nu of hij niet meer wist dan hij zegt of gezegd heeft. Of dat hij op zijn minst niet meer had moeten weten. Want inmiddels staat wel vast dat de provincie Gelderland... een heel pakket met informatie over die kwestie van die declaraties eh, beschikbaar had gesteld. Um, nou ja, Rutte houdt vol dat hij in elk geval niks wist van de privé-kilometers van Vandaas. En eh, ja, daar gaat dus dat debat nog over. Nou ja. We weten het natuurlijk allemaal, Koverdaas is al weg. Er is zelfs al een opvolger benoemd, Sharon Dijksma. Ja. Um, dus ja, om die reden schat ik dat deze kwestie nog wel met een sisser af gaat lopen morgen. Maar dat beoordelingsvermogen van Rut is natuurlijk ook in het geding bij de kwestie Wekers. Ja, dat is een, uh, een lastigere kwestie. En dat is ook ingewikkeld omdat het echt een VVD-affaire is. Uh, Wekers is van de VVD en de premier is ook van de VVD. En uh, waar het nu om gaat is dat Wekers in de verkiezingscampagne... een reclamezuil voor de VVD en voor hemzelf heeft laten sponsoren... via de omstreden en afgetreden wethouder Jos van Rij uit Roermond. Nou, de, dat is dezelfde van Rij tegen wie nu een justitieel onderzoek loopt... op verdenking van corruptie. In die periode ook heeft de gemeente Roermond er bij Wekers op aangedrongen... om het belastingkantoor in Roermond open te houden. En Wekers heeft dat ook nog weer doorgegeven aan Binnenlandse Zaken. Want hij beslist daar niet zelf over. Dat doen ze bij Binnenlandse Zaken. Nou, en tenslotte heeft Van Rij ook nog eens aan Wekers om belastingadvies gevraagd. Dat heeft Wekers overigens niet gegeven. Dat heeft hij ook weer doorgespeeld naar een hoge ambtenaar. Zo schijnt dat altijd te gaan als Kamerleden iets willen weten. Um, nou ja. Alles bij elkaar dringt zich in elk geval de vraag op... of er een verband is tussen die gebeurtenissen... en of er dus sprake is van belangenverstrengeling... Eh, of de schijn van belangenverstrengeling. En dat is dus altijd een probleem voor een bewindspersoon... want die moeten zelfs die schijn van belangenverstrengeling zien te vermijden. Ja, Wekers voelt dat natuurlijk ook wel aan. En die is vastbesloten om zijn imago te redden. Er worden uh, bepaalde dingen in verband gebracht met een verkiezingsbord langs de snelweg, die uh, kan nog wel raken. Dus uh, daar wordt een volstrekt verkeerd beeld geschapen. Wat dat betreft ben ik erg blij dat uh, ik deze week een Kamerdebat heb... waarin ik de Kamer uh, kan uitleggen wat uh, wel klopt en wat niet klopt. Uh, want ik kan mijn werk als staatssecretaris natuurlijk alleen maar doen... als ik het uh, volste vertrouwen van de Kamer heb... en uh, mijn integriteit boven elke twijfel verheven is. Hier is niets onoorbaars gebeurd. Ja, verkeerd beeld. Maar ja, dat beeld blijft dus bestaan... tenzij die inderdaad uh, kan, kan, ja, ja, uh, dat beeld kan, kan kantelen. Hoe gaat het aflopen voor hem? Nou ja, uh, Hoe het ook lof, afloopt, uh, Clary, het is in elk geval schadelijk voor wekers. Hè? Uh, wat, je ook, wat je net al zei zelf, de beeldvorming is slecht. Past ook nog eens volledig bij het cliché... dat er in Limburg door politici maar wat wordt uh, afgeschommeld. Uh, Zo'n zo beeld je niet zomaar weg. Zelfs als er niks mis blijkt te zijn. Hè, want dat, dat kan natuurlijk ook nog uh, gebeuren. Vooralsnog is er geen smoking gun gevonden op de plaatsdelict. Ehm... Um, maar ja, de oppositie in de Tweede Kamer die voelt zich intussen wel uitgedaagd door Wekers. Want hij heeft deze week gezegd dat er sprake is van complottheorieën. Nou, daar voelen die, die oppositiepartijen zich wel weer door geprikkeld. Want die hebben helemaal niet het idee dat ze met complottheorieën bezig zijn. Maar met een serieus onderzoek naar de schijn van belangenverstrengeling... en integriteit van een, van een staatssecretaris. Ze hebben vandaag ook nog weer tientallen feitelijke vragen gesteld... waar morgen voor negen uur antwoord op moet komen. Uh, het is natuurlijk afwachten wat daarin staat, maar... Uh, Afgezien daarvan, voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de regeringspartijen VVD en Partij van de Arbeid wekers gaan laten vallen. Maar ja, als er harde bewijzen op tafel komen of als blijkt dat wekers in al zijn reacties op die kwesties in Limburg toch een loopje met de waarheid heeft genomen, dan ziet de wereld of kan de wereld er weer heel anders uit gaan zien. En dat horen wij dan weer morgen van jou. Wilco Boom was dat vanuit Den Haag.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 Ja, er zijn verschillende pogingen om Sneeuwwitje, die al verdreven is, te doden. Maar uh, die pogingen lopen uiteindelijk op niks uit. Nee, nee zo, zo, zo is het. Het loopt dus goed af. Ja, precies. Het loopt <laughs> ze goed af. Het het lang end, gelukkig. Ja. maar heel spannend, omdat ze toch een week of zo, denk ik, in, in die kist ligt. Ja, uh, in, in die een soort coma, Ja. hè? Ja. ja. Nou, we gaan het over sprookjes hebben voor de luisteraars, eh, mocht u dat niet al gedacht hebben. Want morgen is het 200 jaar geleden dat de eerste bundel met verhalen van de broeders Grim verscheen. En Precies. Wolfgang Herlitz, met wie ik net praat, is emeritus hoogleraar Duitse taalkunde aan de Universiteit Utrecht. En ik ga ook praten met Vanessa Joossen, docent jeugdliteratuur en schrijver van wit als sneeuw, zwart als inkt. De sprookjes van Grim in de Nederlandstalige literatuur. Nou, allebei goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, meneer Herliets, uh, wie waren de gebroeders Grim eigenlijk? Ja, dat is een heel interessant verhaal. Ze zijn gebroeders die uh, in 1785 en 1886 geboren zijn. En die eigenlijk alles samen hebben gedaan. Ah. Uh, niet alleen maar samen in een gezin opgegroeid, maar samen naar het onderwijs. Beiden hebben in Marburg zomaar met één jaar verschil rechten gestudeerd. Beiden waren bibliothecaris in Kassel. Beiden waren hoogleraren in Göttingen. Uh, Beiden uh, zijn ontslagen in Göttingen als hoogleraar. Beiden waren hoogleraren in Berlijn. Het was een tweeënheid, begrijp ik. Ja, uh, ja. Uh, Wilhelm de jongere broer, was getrouwd, uh -huh. had ook kinderen. Uh, Jacob, de oudere broer, was vrijgezel en leefde in hetzelfde huis. Eigenlijk yes. in het gezin van zijn broer. Uh -huh. Dus ze waren onafscheidelijk en hebben ook zeg maar, qua beroep hetzelfde gedaan. Maar er zijn ook duidelijke accentverschillen. In zoverre als uh, Willem Grimm, vooral zeg maar, de letterkundige, en, die, die uh, redacteur met de poëtische ader was... En Jacob Grimm vooral ook taalkundige. En als taalkundige is hij ook beroemd geworden. En schreven, ze, als... en schreven ze hun sprookjes zelf? Nee. nee. De, uh, die, die sprookjes zijn opgetekend. Uh, uh, dat is eigenlijk een poging om zeg maar, de verteltraditie die er was... Om die op schrift te krijgen. En in zoverre was zeg maar, de drijfveer van de eh, eh, broeders Grimm was vooral in zeg maar, documenterende. Ja. Dus ze hadden gewoon bronnen eh, die eh, sprookjes konden vertellen en die hebben ze opgetekend. Het was wel zo dat eh, van, van oplage tot oplage vooral Willem Grimm eh, in redactie toepaste en daarbij zeg maar, die die bijzondere sprookjes toon, die wij ook nog in alle vertalingen ja. uh, herkennen, er was uh, een... versterkte. Er was ja. er eens... ja precies en het was dus een een soort van documentatie van uh, volksproza, uh, mondeling proza. Was het meteen een groot succes? Ja, in Duitsland wel, in Nederland niet. Ah ja, nee, want nu komen we bij mevrouw Joze. Want een kort tijd later, mevrouw Joze, werden ze inderdaad in het Nederlands vertaald. En hoe werden ze hier dan ontvangen? Wel, ze zijn in 1820 voor het eerst verschenen in een bundel met twintig uh, sprookjes. Uh, en die bundel is eigenlijk absoluut niet enthousiast onthaald. Uh, die uh, heeft een heel vernietigende recensie gekregen in het tijdschrift vaderlandse Letteroefeningen. En dat was toen een heel toonaangevend tijdschrift. En die recensent van die sprookjes van Grim echt maar niks. Die uh, noemde het uh, ja, uh, onhovelheden. Die vond uh, prentjes, Die noemden het uh, misselijke prentjes die erbij stonden. Oh, ja. En hij zei dat er geen haar op zijn hoofd was die eraan dacht om die gruwelijke verhalen aan zijn kinderen voor te lezen. Want die zouden er alleen maar nachtmerries van krijgen. Gruwelijke verhalen, noem eens een voorbeeld. Hoewel, oh, de selectie van die eerste vertaling was misschien een beetje ongelukkig gekozen, want er staan wel een paar behoorlijk gruwelijke sprookjes in die we vandaag de dag ook niet meer zo goed kennen. Ik denk bijvoorbeeld aan het sprookje van de ondankbare zoon. Dat gaat over een, een zoon die zijn eten niet met zijn vader wil delen en als straf komt er een, een pad op zijn gezicht zitten. Uh, en die pad die, uh, moet hij dan voortdurend te eten geven, want anders dreigt die pad zijn hele aangezicht uh, op te freten. Ja. En zulke sprookjes, ja, dat vond men absoluut niet geschikt als kinderlectuur. En wanneer is dat dat beeld dan omgeslagen? Wel, het is uh, veranderd. Als je, als je gaat tellen wanneer de vertalingen echt uh, met grote regelmaat beginnen te verschijnen, dan is dat vooral vanaf het midden van de 19e eeuw, dan komt het stilaan op gang. En aan het einde van de 19e eeuw, dus bijna een volledige eeuw nadat ze voor het eerst verschenen zijn, toen liep het echt storm voor de gebroedersgrim en voor hun sprookjes. Dan, uh, ja, dan merk je ook dat er over geschreven wordt van iedereen kent de sprookjes van Grim. Dus toen waren ze goed ingeburgerd. Maar het heeft toch wel zeker een halve tot een hele eeuw geduurd in Nederland. Maar hoe kan het dan dat er in Nederland zo anders naar die sprookjes werd gekeken dan in Duitsland? Ja wel, de, er is al wel eens uh, vastgesteld door door verschillende mensen die met de literatuurgeschiedenis van Nederland bezig zijn. Dat de romantiek in Nederland uh, ja veel minder intens beleefd is als, als in Duitsland. Dus uh, men had hier eigenlijk bijvoorbeeld niet zoveel interesse voor die volksverhalen. Men men vond dat eigenlijk maar domme verhalen van, van domme, ongeletterde mensen. Ja, de gebroeder Grim die zweepte die met die volksverhalen als een echte volksschat. En dat, dat zag men hier gewoon Jezus. niet. Ja. En ook uh, ja, voor kinderen vond men die sprookjes... Uh, ...niet geschikt, men wilde dat kinderen nuttige verhalen uh, lazen... ...waar ze ook veel ja, nuttige moraal voor het dagelijks leven uit leerden, zeg maar. Ja, nou, nou, nou zei u net, meneer uh, Herlitz, dat, uh, dat ze die sprookjesformule is ook van de gebroeders Grim. Uh, er was ja. eens een en eindig het met zijn leven nog lang en gelukkig... ...dat sprookje ja. van die pad en die ondankbare zoon. Dat klinkt niet echt als nog lang en gelukkig leven. Hebben ze veel aan die verhalen gesleuteld, de gebroeders Grim? Ik denk dat het vooral stilistisch was. Dus het was die toonzetting die langzaam veranderd is. En dan zeg maar, dat wat zeg maar, qua, in, qua poëtische intuïtie bij Willem Grimm als sprookjesachtig aanwezig was... dat dat eigenlijk versterkt worden is stapsgewijs van eh, eh, druk tot druk... Eh, uh, en natuurlijk de, de selectie uh, is ook veranderd. Er zijn sprookjes weggelaten. Er zijn uh, nieuwe sprookjes bijgekomen. Uh, die, die, die eerste band is aangevuld met een tweede band. Enzovoort, enzovoort. Juist. Maar wie, maar wie was de sleutelaar? Wie, wie, wie, uh, wie dat herschreef was, Dat ze? was Willem. Dat was Willem. Willem. De, de jongere broer. Juist. Ja. Juist. Um, um, wat vindt u eigenlijk het mooiste sprookje van Grimm? Ja, ik eh, zelf vind eigenlijk handsome geluk prachtig. Dus dat iemand als loon een eh, klomp goud krijgt en aan het einde niks daarvan overhoudt behalve zijn eigen geluk, dat vind ik wel toch een sprookje wat heel veelzeggend is en wat ik zelf ontzettend leuk vind. Ja, en het is natuurlijk ook heel leerzaam, hè? Ja, ja, maar dat, dat moet je ook de koop toenemen. Die, die, die sprookjes hebben alle in moraal. Ja. Uh, maar, ik denk, je moet ook weten, ze waren in eerste instantie niet voor kinderen bedoeld. Uh, die, die titel Kinder en, Kinder- en Hausmärchen was eigenlijk, uh, uh, meer, uh, een titel die de, de uh, ...afkomst van die sprookjes uh, uh, moest formuleren. Ja. Dus sprook, uh, verhalen die aan kinderen en in het huis worden verteld. Ja. Het was niet de intentie om een nieuwe literatuur voor kinderen te publiceren. Oké, okay. goed. Nee, Ik wil nog even van u weten, uh, uh, want anders moet ik er weer mee ophalen, mevrouw Jozef. Wat is uw favoriete sprookje? Um, jawel, ik heb als rode draad in mijn boek het uh, sprookje van Sneewitje gekozen. En dat uh, vond ik een heel interessant sprookje. Omdat het zo vaak vertaald en opnieuw bewerkt is. Dus die geschiedenis heb ben ik proberen na te gaan. En ik heb er ook wel persoonlijk goede herinneringen aan. Want het is ook een sprookje dat uh, ja, mijn ouders mij vroeger hebben voorgelezen. Het was, uh, ik ben ook als kind naar de Disneyfilm uh, gaan kijken. Yeah. Dat was de eerste keer dat ik naar de bioscoop ging. Dus ik, ik heb er ook wel... ...heel sterke jeugdherinneringen aan... ...en ik, ik blijf het ook een heel krachtig verhaal uh, nee, vinden... Ja. ...want... Uh... Bij de gebroeders Grim was het zo dat het niet de stiefmoeder van Sneeuwtje is, die haar wil doden in, in hun oude was het nog, de ja. eigen moeder. Ja. Ja. En, dus en dat uh, mocht natuurlijk niet. Een, uh, nee. Nee, nee, nee. Dus daar zit een heel psychologisch Goed. drama achter. We gaan het, uh, we gaan um, het allemaal weer uh, herlezen. Ik dank jullie wel. Vanessa Joossen en Wolfgang Herliets over de sprookjes van de gebroeders Grim, waar ik ook vaak ben uit voorgelezen. Dit was het oog.